Dit is Lieselot Thomassen met het NOAA. Het duurste fileknelpunt voor goederenvervoerders is de A15 tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. Het traject bij Rotterdam leverde volgens TNO het vrachtverkeer vorig jaar een schadepost op van 9,6 miljoen euro. Het onderzoeksinstituut maakte op verzoek van de brancheorganisaties TLN en Evo een overzicht van de economische schade van files.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 De jury onder leiding van oud-minister Zorgdrager prijst Jets om zijn veelzijdigheid en om de bedrevenheid in het lesgeven. De componist Vaderlands gaat onder meer aan de slag als gastprogrammeur bij het Grachtenfestival. Het weer bewolkt en af en toe regen, later vanuit het westen geregeld zon en het wordt een graad of 10. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 185 kilometer file. Het is een normale maandagochtendspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij 1, Brugge 6 kilometer. A1 richting Amsterdam voor 1, Brugge 4. En bij knopen Muidenberg ook 4 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp 4. A7 dan bij de Afwitweide Wormer 5 kilometer. A9 ook maar Amstelveen bij Badhoevedorp ook 5. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Hoewerden en knopen Lunette, 10 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht na een ongeluk. A15 Rotterdam, Gork Gorkum, Rotterdam. Bij Hardingsveld, Giesendam, 5 kilometer. A16 Breda, Rotterdam, voor Knopen Ridderkerk, 5. Op de A20, hoek van Holland, richting Gouda. Tussen knopen de Ketelplein en Terbrechtseplein, 7 kilometer. Verderop bij Moordrecht, 5. Op de A27 Breda, Utrecht, voor de brug Gorkum, 7. En op de A27 Almere, Utrecht, tussen Hilversum en Utrecht Noord, 6 kilometer.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 Van vanmiddag tussen 2 en 5 uur gingen we terug naar 2001. Die hoorde de single Train. en dat was uh, Drops of Jupiter. Het is 8 over twee, een zonnig zonvoort, een hele goede middag. En we zijn er weer drie uur lang. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob. Ja, en als we naar buiten kijken en als wij binnen zitten, wat betekent dat? Het zonnetje schijnt. Zo ja. is dat. Dus wij gaan de uh, komende drie uur weer live voor u verzorgen. ZFM op de zaterdagmiddag. Wat gaan we de komende drie uur doen? Uiteraard de vaste items. Zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. En er zijn weer vele evenementen in en rondom Zandvoort... die uw aandacht verdienen. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Daarover meer rond de klok van half vier. Om half drie hebben we het uitgebreide weerbericht. Blijft het zo zonnig of wordt het toch weer wat minder? Dat hoort u allemaal om half drie. Half vijf is het weer tijd voor dieren van de week. En deze week hebben we een, een, een, ka een kater in de aanbieding. En die luistert in de naam, naar de naam Nina. Dus is dus, dus, een vrouwelijke, vrouwelijke poes dus. Goed, Nina, dat allemaal om half vijf. En het gedicht van de week, ja, hadden er hadden twee klaar liggen. Eén hele serieuze en één uh, ja, die wat meer uh, in past in deze tijd van het jaar. Sinterklaas komt eraan. En het gedicht van de week, deze week, uh, gaat over uh, het verlanglijstje. Want vele kinderen hebben natuurlijk al een verlanglijstje Ja, zeker. Gemaakt. Maar dit is een verlanglijstje van iemand, van een grote meneer. Uiteraard we, uh, gaan we weer voetballen vandaag. Ja, SV SP Zandvoort speelt vandaag thuis tegen VVA Spartaan uit Amsterdam. En daar is van ons aanwezig Joop van Es. En tien over half drie gaan we voor de eerste keer schakelen. En we gaan natuurlijk, zijn natuurlijk benieuwd hoe de afgelopen weken zijn gegaan voor Zandvoort. En uh, voor SV Zandvoort. Dus Joop van Es gaat ons daar helemaal over bijpraten. En momenteel om twee uur is gestart de kwalificatie van de allerbeslissende race van de Formule 1 in Abu Dhabi. En de kwalificatie gaan wij voor u in de gaten houden. Want wie wordt het, Rosberg of Hamilton morgen op pole? We volgen het voor u en u hoort daar verderop in het programma meer over. We gaan als het, als het de tijd hebben we ook nog even een update doen van de Volvo Ocean Race. Want die, is, die hebben inmiddels Kaapstad weer verlaten en zijn nu onderweg naar, wederom Abu Dhabi. Uh, verder hebben we ook nog Golf vanuit Abu Dhabi... maar daarover later in het programma meer. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen... op uw lokale zender ZFM. Met Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. En over jouw zei het al natuurlijk... heel veel lekkere muziek, ook vanmiddag tussen twee en vijf. Hier is hij, de nieuwe single van Raccoon. En die heet Brick by Brick. Brick by Brick, we build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 It goes to show you never will know what life's about. in you know, full you know. Als eerst de, de nieuwe single van Raccoon en die heet Brick by Brick. Gevolgd door een klassieker uit de jaren 80. De single van Billy Joel en de Uptown Girl. Jij zet je bril even op, albert Joel. Ja, het is ongemeen spannend, luisteraars, daar in Abu Dhabi... tijdens de kwalificatie van, van de Formule 1. Want ze zitten nu in het eerste gedeelte van de qualifying... maar Hamilton gaat aan de leiding... Uh, gevolgd door Rosberg op 0,001 seconden. Dus die jongens die, uh, die gaan er dit weekend echt een spektakel van maken. Goed, terug naar de werkelijkheid. Terug naar gisteravond. Gisteravond, vrijdagavond, zijn de vrijwilligers van de ijsbaan... vrijwilligers van het jaar geworden. Ze lieten de vrijwilligers van het Timmerdorp... en die van de jeugdhonk Zandvoort achter zich. Vierde werd speelgoedvijver de lachende kikker... en vijfde een project van de RIBW met sportmaatjes. Wethouder Gert-Jan Bluis reikte de prestigieuze prijzen uit... daaronder was ook de aanmoedigingsprijs. Die ging naar het project Jeugdhonk Zandvoort. De jury had een moeilijke taak om de winnaars aan te wijzen. Uit de reacties die na de prijsuitreiking opgetekend konden worden... bleek zij haar werk goed verricht te hebben. Maar ook gingen vooral binnen het selectiegroepje genomineerden... er stemmen op om deze verkiezing anders te doen. Er zijn in Zandvoort namelijk velen die prachtig vrijwilligerswerk doen. Die zouden dus ook in het zonnetje gezet moeten worden. Men pleit dan ook voor een avond voor alle vrijwilligers... zoals dat vroeger ook wel gebeurde. Dat wou ik ja, zeggen, die is er geweest. Ja, dat is er geweest, dat is in Zandvoort geweest. Dus het zou uh, op zich uh, ja, natuurlijk een mooi initiatief zijn... om uh, ja, een avond voor de vrijwilligers te organiseren. Maar in ieder geval ook namens het team van Zandvoort op zaterdag... Zand de ijsbaan vondag... van harte gefeliciteerd. De ijsbaan van harte gefeliciteerd. En één ding, jullie zijn nog niet van ons af dit jaar. Nee, zo is het. Het gaat er weer aankomen en CFM is ook uh, betrokken bij de ijsbaan, ook dit jaar. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable.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 formidabel, étais formidable Tu étais formidable J'étais formidable nous étions formidabel, Oh formidable Tu étais formidable J'étais formidable Vous étiez formidable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 Tu es formidable. Oh, formidable. Tu es formidable, tu es formidable. Tu es formidable. CFM Zandvoort aan de tolweg Tina, a Albert wel lekker mee. Je de skinny dipping, de single van de hymn. Het is uh, vijf minuten voor half drie geworden. Wat is het dan lekker weer vandaag, hè? Heerlijk, het zonnetje schijnt in Zandvoort. En of dat uh, zo uh, de komende dagen blijft, hoor je zo dadelijk... om uh, half drie bij het CFM weerbericht voor de komende dagen. Wel belangrijk natuurlijk met de grote feestmarkt morgen. De hele dag ja. in het uh, centrum van Zandvoort. En weet je wie daar ook naartoe gaat? Nee, Sinterklaas. Sinterklaas komt ook. Ja, met de oh. Zwarte bieten. maar daarover straks bij de evenementenagenda meer. Zo is het. Nou, uh, komen ze er wel of komen, komen ze er niet? niet. De windmolens. Ja, de continuing story. Uh, onderzoek naar windturbines verder uit de kust. Minister Kamp van Economische Zaken biedt tot de zomer 2015... ruimte voor onderzoek naar de kosten van een groot windturbineveld... op de locatie IJmuiden-Ver. Dit bleek uit het eh, wetgevingsoverleg over de Rijksstructuurnota windenergie op zee. De minister geeft daarmee gehoor aan de wens van Kamerlid Leegte van de VVD... om beter onderzoek te doen naar die alternatieve locatie. Volgens de verantwoordelijke wethouders uit Zandvoort, Noordwijk en Katwijk is dat winst. Als stuurgroep vertegenwoordigen zij in dit onderwerp de kustgemeenten. De afstand van het veld IJmuiden-Ver...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 De gemeenten steunen de energiedoelstellingen van het kabinet... maar we pleiten daarvoor oplossingen... die de waarde van het vrije uitzicht op de horizon intact laten. Met het nieuwe onderzoek willen de kustgemeenten voorkomen... dat er op de velden vlak voor de kust... gigantische turbinecomplexen zullen verrijzen. Nou, nogmaals, wordt vervolgd. Eén ding is zeker, albert -Jan, Wij gaan voor IJmuiden ver. Heel Goed ver. idee, Ja, heel, heel ver. ver. Zo ver mogelijk. Zometeen meteen het bericht, maar eerst deze van de Dubi Brothers. van de betere platen van de WB Brothers. Je de long train running. Zo, de... so, het klokje geeft het aan. Het is half drie geworden. Hier is al voor tijd om te gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Ja, ik heb een uitgebreid weeroverzicht uh, voor u luisteraars. Na een drietal bewolkte dagen was het gisternacht opgeklaard. De temperatuur kon dan ook flink dalen naar een graad of drie in onze regio. In de noordoostelijke helft van ons land kwam het zowaar tot nachtvorst... met in Leeuwarden een laagste temperatuur van min 2 graden. Gisteren overdag was het dankzij een uitlopen van het Russische hoge drukgebied Irina... prachtig weer met volop zon. Pas in de loop van de middag nam de bewolking toe op uh, de nadering van een warmtefront... verbonden aan de depressie Venja. De temperatuur steeg gisteren naar 8 graden. Afgelopen nacht passeerde het genoemde warmtefront... en vandaag ligt het warmtefront ten noorden van onze regio. Het is op deze zaterdag... Bewolkt, maar regelmatig schijnt toch ook even de zon... en blijft het overal in de regio droog. Er waait een matige zuidenwind en met de wind wordt zachte lucht aangevoerd... waarin de temperatuur oploopt naar een graad of 11. Vanavond en de komende nacht is het overwegend bewolkt en daalt de temperatuur... bij een meest matige zuidenwind naar de graad of 8, 9. Een dergelijke temperatuur is heel normaal voor overdag... maar voor de nachtelijke uren is het toch wel te veel van het goede... Morgen schijnt af en toe de zon, maar er schijnen ook wolkenvelden... en vanuit het westen nadert een koufront. Voordat een koufront ons in de loop van de middag bereikt... waait er een matige zuidenwind die weer ze zeer zachte lucht aanvoert... waarin de temperatuur kan oplopen tot 12 en misschien wel naar 13 graden. Aan het eind van de middag gaat het uiteindelijk regenen... en gaat de temperatuur geleidelijk wat dalen. Zondagavond en in de nacht naar maandag passeert het koufront en is het bewolkt en regenachtig. De wind draait naar het noordwesten en is matig in de polder en vrij krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6 en de temperatuur daalt naar waarde van omstreeks de 8 graden. Maandag is het koufront onze regio gepasseerd en blijft het weer droog. Bovendien schijnt ook geregeld de zon. De noordwestenwind neemt af naar zwak en de temperatuur stijgt naar 11 graden. De rest van de week is het wisselvallig herfstweer... met vrijwel elke dag wel wat regen. Zo nu en dan schijnt ook de zon... en de temperatuur blijft aanhoudend te hoog voor de tijd van het jaar. Er wordt dagelijks tussen de 9 en de 11 graden. De nachten verlopen ook zacht... met minima tussen de 4 en 7 graden. De zal in onze regio nog steeds niet voorkomen. Aldus Rico Schreuder. Gelukkig maar en wil je het weer nalezen... dan ga je naar www.meteo-pagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl en hier zijn de Eurythmics. De leven doing it for themselves. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.cfmzandvoort.nl. Ik ga de website van CFM zeker een keer bezoeken, want hij is geheel vernieuwd. www.cfmzandvoort.nl. Daar vind je al die informatie uiteraard van CFM. en het lokale nieuws uit Zandvoort. Ik zou gaan we contact opnemen met collega Jelferes... Hij is vanmiddag uh, aanwezig bij de wedstrijd SV Sanford tegen VVA uit Amsterdam. Maar er is nog even één plaat onderweg. Ja, deze woord ik van de weg bij Ruud Jansen, bij CFM Luz. Ik denk, nou, die kunnen we ook wel eerst gaan draaien. Hier is Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. ...van CFM zie ik ze nog steeds. Hè? De sporen van collega Ruud Jansen. Die heeft het ook daadwerkelijk uitgeprobeerd. Dancing on the ceiling. Yeah. Je ja, de zinger de van Lange Mauritsie. Het is tijd om te gaan naar Duitsersveld. Daar is onze sportverslaggever Joffres. Bij de wedstrijd van vanmiddag hebben we het over SVS Salford ...tegen VVA Spartaan. Goedemiddag Joop, welkom. Ja, goedemiddag, heren en, en luisteraars, uiteraard. Uh, hartelijk dank. Ook uh, welkom, dus op de duimpjes uh, Ja, inderdaad, de wedstrijd. Uh Zandvoort, SV Zandvoort tegen uh, VVA de Spartaan, club uit Amsterdam... die op dit moment uh, één plaatsje hoger staat dan Zandvoort met één punt meer. Uh, Zandvoort heeft 18 punten en VVA de Spartaan heeft 19. Dus dat betekent een hele belangrijke wedstrijd voor Zandvoort. Want mochten ze hier gaan winnen, dan, uh, ja, dan stijgen ze in ieder geval boven VVA de Spartaan uit. En dat, uh, ja, dat is toch wel betreig eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Nou, we zijn nu in de uh, lot 30. De minuut. En um, het gaat redelijk goed. Zandvoert is veelal op de helft van de VVA de Spartaan te vinden. En uh, ja, dat moet dus ook dus inderdaad gebeuren. En dan... Uh... Dan hopen we dat het goed gaat natuurlijk. Um, ga, ja, er is nog niet veel gebeurd. Er zijn nog geen kansen gecreëerd. Zowel bij, uh, bij Zandvoor niet als bij VVA. Uh, en dat, uh, laten we hopen dat het in de loop van de middag uh, wat beter gaat en dat Zandvoor dan toch een uh, paar die drie punten mag gaan pakken. Dat zal wel erg prettig zijn. Nou, dat is in, in, dit, uh, in dit geval dus de, een beetje de voorbeschouwing erop. Uh. Er is nog echt niks gebeurd. En, en dat zal uh, misschien nog wel heel erg verduren voordat er iets gaat gebeuren. Dankjewel, Japfres. En uh, zo meteen even voor drie uur komen we weer bij je terug. We horen of er inmiddels al wat gebeurd is... en wat er allemaal nog uh, te gebeuren staat natuurlijk daar. Tot zo, Jap. Tot zo.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 Met de dus Ton Lundens. Ja, in de studio vanmiddag teruggast is uh, Ton Arissen. Goedemiddag, Ton. Welkom. Goedemiddag. Welkom thuis, Ton. Ja, dit is, uh, <laughs> het was even lang geleden, maar... Ja, het was We ja, hebben toch ja. al wat nou, wel. Ja, ik, ik, ik heb eigenlijk de bedoeling om iedere keer als ik hier nieuws heb... om uh, dan langs te komen. Dat is het goede moment, denk ik. Uh, laten we de luisteraars nog even in spanning. Uh, ton, uh, het juttertje, jazz aan zee... Vorige keer had je Jessup te gast. En ja. uh, hoe was het? Jessup, dat is uh, amusement van de bovenste plank. Amusement, het verkeerd woord voor Jess, ik weet het. Maar toch. Maar toch. Het was uh, weer gezellig in het juttetje. Het was uh, heel gezellig. En we waren van tevoren gebeld door mensen uit Amstelveen en uit Zaandam. Of, het, uh, of er gedanst kon worden. Nou, dat hebben we geweten. Die hebben gedanst. En de dames vlogen door de lucht. Dus dat is uh, heel mooi geweest. Dat was dus een, laten we zeggen, een spontane actie ja. die in één keer ontstond. En ja. wat, wat dacht jij toen, toen je we dat zag? We staan op wat sites en dan uh, komen die mensen uh, daarachter... en dan krijg je zo'n telefoontjes. Dat is wel leuk. Uh, ja, dat is, dat is leuk. Dat zijn reacties. Uh, uh, gaat dat een vervolg krijgen? Of, dat gaat uh, dan, uh, als, als het uh, te behappen is... Yeah. dan uh, krijgt dat een heel mooi vervolg. Want dan willen wij met uh, diverse dansscholen die we dan uh, bereiken... Een evenement organiseren eind maart, begin april. Dus dan wordt het uh, de grote zaal ingericht. De grote zaal? Als, uh, de hele grote zaal? Als, uh, ja, als dans-event. En dan krijgen we de dames met uh, petticoats en dat soort dingen. Alles behorend bij rock'n'roll. En dan een jazz Oké, okay, uh, luister eens nog even voor de duidelijkheid. Het juttertje is het, uh, ja, moet even het bruine kroeggedeelte ja. van Thalassa... waar ja. jij dan jazz aan zee organiseert. Um, moet ik dan richting het dinnershow gaan denken-achtig, iets? Ja, zoiets. In de breedste zin, van, de breedste het, zin van, van het, van het woord. woord. Kijk, het gedeelte waar ik het nu doe, dat wordt dan restaurant. En er blijven wat tafels in het grote restaurant ook beschikbaar voor dingen. Maar het grootste gedeelte van de grote zaal zal dan ingericht worden als dans-event. Het is toch leuk dat je door die spontane reacties op het diverse, van de diverse gasten... Uh, dat zo'n idee dan uh, uh, ontstaat, om ja. het zo maar eens te zeggen. Ja. En je zegt: van dat laat ik niet links liggen, daar gaan we wat mee doen. Nee, ik werd er enorm enthousiast van en heb dat gelijk besproken. Er is ook besproken dat het uh, jazzpodium bij Café de of bij Tolassa, dat dat voorlopig blijft. Dus we gaan, uh, ik heb weer doorgepland uh, tot en met juni. Dus we kunnen er weer even tegenaan. Oké. Okay. En uh, dan op 10 januari al de grootste verrassing. En dan krijgen we Roemedama. En dat is uh, salsa, Latijnse uh, muziek. Ik, uh, hoor in een dus we hebben grootse plannen. Goed, maar, niet, we zitten nog in uh, dit jaar... Oh ja, dan, ik ben we, te enthousiast. Ja, nee, sorry. ik begrijp het, we zitten, maar we zitten nog in dit jaar. Ja. Dat was mijn volgende vraag trouwens, zouden dat zijn geweest? van uh, Dat dinnershow-evenement, in de breedste zin van het woord... Uh, daar, dat gaat niet ten koste van het luttertje jazz zoals het nu is. Dat gaat ernaast dat, lopen. dat komt extra, ja. Dat komt extra. Dus dan, dan uh, groots opgezet, uh, dinnershow-achtig. Uh, we kennen het allemaal van de televisie, maar dan... Ja, zoiets. Uh, ja, zo, ja, die kant moet het op. En dan uh, en met, met de chef Cox van Talassa in combinatie met muziek. En dan ja. uh, gang 1 muziek, gang 2. Nou, heel... Uh, uh, je hebt dat natuurlijk doorgesproken met de Lassa en ja. de, met de keuken van de Lassa. En dan zijn jullie samen tot deze conclusie gekomen? We hebben gezegd tegen elkaar: dit moeten we doen. En dat moeten we minimaal proberen. En dan ja. kijken of we dat uit kunnen breiden. Oké, okay, uh, kosttechnisch? Ja, dat is natuurlijk uh, zeer, ja, dat is zeer, be be zeer bepalend. Ja, dat hangt uh, ja, natuurlijk af ik heb van hoe groot je de band doet. Denk ik daaraan? Of moet ik dan aan andere dingen denken? Nee, je moet aan uh, log andere logistieke dingen denken. Oké, okay, logisch. Qua indeling van Talassa. Ja, want je, het is natuurlijk zo dat je tegen die tijd seizoen weer aantrekt... en dat ik dan toch, ik uh, nou, denk, 80 tot 100 zitplaatsen uit het restaurant weghaal. Ja, klopt. Die, die, gaan, die verhuizen dan ja. naar, naar waar... Die... Ja, die kunnen niet helemaal verhuizen. Dus ja. je, zeg maar, in totaal verlies je zo'n 40 of 50 eetplaatsen. Ja. En dat moet gecompenseerd worden op welke manier dan ook. Ja, ik begrijp je. Couverts hebben ze al. Ja, oh ja, sorry. Zo heet dat. is een dure woord voor uh, maar hebben we, port. We, we hebben eerst nog 13 december. D Goed, ga je gang. Oké, okay, ja. de volgende vraag was, wat gaan we dit jaar nog... Uh, dit jaar beleven we nog Mirjam van Dam. Dat is ook weer Jess van de bovenste plank. Dat belooft ook weer heel gezellig te worden. is ook dansbaar. Minder als Jessup, want er hoeft dan niet zo gegooid en gesmeten het te worden. worden. <laughs> maar is, Daar kan uh, ik dus gewoon mijn quickstep mijn, mijn, mijn, uh, en ja. mijn chattertje... Het, uh, het, is, het is echt raadzaam om, om eens te komen. Het wordt inderdaad gelukkig voor iedereen steeds drukker. Het is ook steeds gezelliger. De mensen hebben het uh, ontdekt. Ja. Het is allemaal mogelijk. 13 december vanaf 4 uur live uh, Mirjam van Dam in het juttertje de zal u weer erom verwelkomen. Ja. En uh, ja, in het uh, gezellige Bruine Café gedeelte van uh, Thalassa. 13 december, Mirjam van Dam. Verder nog nieuws? Ja, als u daar dan over alles wat ik nu vertel, vragen heeft... dan kunt u daar 13 december bij mij mee trekken. <lacht> <lacht> ik zal Terwijl. antwoord geven. Goed, luisteraars. Begint u vast een verlanglijstje in te vullen... en dan kunt u dat 13 december aan uh, Ton persoonlijk uh, overhandigen. Ik ben erg benieuwd naar het programma van volgend jaar... Uh, maar daar kom jij ja. ongetwijfeld nog een keer weer voor. Ja, uit. we komen de agenda doornemen. Goed. Grandi als ik even de, de, ons dit nu, de nieuwtje heb willen delen met de luisteraars en met CFM. En we zien je graag weer terugkomen. Nou ja, het is ook heel prettig dat de deur hier altijd open staat. Dankjewel. <laughs> okay. Zo is het. Mirjam van Dam. Ja, laten we even wat laten horen van jou. Mirjam van Dam. Here is I Wanna Dance with Somebody. 13 december dus in het juttetje. Strikes upon the hour, and the sun begins to fade. van Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, gezongen door Mirjam van Dam. Ze treedt dus 13 december aanstaande hier in Salford op in Café Het Juttetje. Dat alles natuurlijk bij Talassa. Nou, zo vlak voor deze en weer van drie uur gaan we nog een keer terugschakelen naar Jovenes. De wedstrijd SV Salford tegen VVA, dus Spartaan Joop. Ja, er is toch echt helemaal niks gebeurd, zoals ik het zou zeggen. Het houdt elkaar een beetje evenwicht, hoewel Samford wat meer op de helft van 7 de Spartaan speelt. Maar ja, um, wat ik net ben vergeten te zeggen, ik mis toch een tweetal belangrijke spelers eigenlijk. Achterin mis ik um, uh, sorry, Ronald Kalis en voor hun en En dat zijn nog alle slokken van borrel. Ik heb geen idee wat er met de heren aan de hand is, of ze er überhaupt zijn. Maar ik kan ze hier gewoon in het veld niet ontdekken. En... Uh, ja, dat hoeft natuurlijk niet verkeerd te zijn, maar ja, als Berg bijvoorbeeld in de vorige wedstrijd drie doelpunten scoort, is hij toch wel redelijk belangrijk. Laten we eerlijk zijn. Maar ik heb het dus nog niet kunnen ontdekken en ik dacht Peter, goedemiddag... En, uh, ja, Kales achterin, die mis ik dan ook. Uh, nou, kan het achterin wat goed opgevangen worden. Voorin is het wat moeilijker. Sandvoort, uh, die uh, dat probeert natuurlijk wel uh, in, met alle macht aan te vallen. Hij heeft ook meegewijds het, het spelvoordeel. Maar uh, er zijn nog niet uh, echte kansen uit voortgekomen. Hoewel, Kevin van der Zijden is net. De bal werd wat hoog aangespeeld. Ja, dan, dan moet je net een hebben dat hij goed valt. En dat gebeurde niet. Dus uh, nog geen doelpunten hier bij uh, SV Sandvoort tegen VVA, de sportaan. En ik maak me sterk dat het ...toch wel gaat komen, want Zandvoort is toch sterker En laten we hopen dat het dan de goede kant op valt de dubbeltje... ...en eh, dat Zandvoort hier drie punten kan pakken... ...dat scheelt in ieder geval een plaats op de ranglijst. Dankjewel Joop, en zo meteen in het tweede uur van Zandvoort op zaterdag... ...komen we uiteraard terug bij Joop. En dan hebben we natuurlijk de vaste items zoals je die van CFM gewend bent. Hier is Cindy Lapper en Time After Time...